Reputatiecoaching, podcast nummer 146. Afgelopen maandag was ik bij hashtag SMC055, oftewel Social Media Club Apeldoorn. Het onderwerp van de avond luidde: zoeken en gevonden worden, CEO en CA. Er waren twee sprekers. En Sabine Roeks beet het spits af en gaf de eerste presentatie. Sabine is medeoprichter van Hide and Seek. Voor Hide and Seek werkte Sabine twee jaar bij Google op het Europees hoofdkantoor in Dublin. Eerst in het nieuw business development team en daarna als account manager voor Google's grootste travel klanten in Nederland. Dus je zult vast wel het een en ander opsteken van haar verhaal dat bijna 35 minuten duurt. Deze podcast is daarmee dan ook iets langer dan normaal. Hallo en hartelijk welkom bij deze aflevering van de Reputatie Coaching Podcast. Ik ben Eduard de Boer, Reputatie Coach. Dit is de podcast die jou helpt om meer business te genereren doordat jouw website beter gevonden wordt, zowel lokaal als landelijk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 Voordat ik overschakel naar de presentatie van Sabine, waarschuw ik je nogmaals dat die 34 minuten en 55 seconden duurt om precies te zijn. Dus ik hoop dat je er even rustig voor gaat zitten, maar ja, dat je vertraging heeft of dat je in de file staat. Laat ik dan nu meteen doorgaan naar de presentatie van Sabine Roeks. Dankjewel voor de leuke intro. Ik zei net al dat het uh, een tijd geleden is dat ik heb gesproken. Want als je bij Google werkt, dan uh, moet je overal naartoe en elke keer weer vertellen wat Google te vertellen heeft. Maar sinds anderhalf jaar ben ik uh, dus samen met een andere google collega's voor onszelf begonnen. En zeer lang geleden dat ik voor een groep heb gestaan, dus spannend, maar ook leuk. Uh, hier iets meer over mij en Hide -and Seek. Uh, ik ben eigenlijk begonnen na mijn studie bij iets heel anders, namelijk in de scheefvaartbusiness. Epi mersk was uh, mijn, uh, waar ik een traineeship deed en waar ik al heel veel leerde over de commerciële wereld, maar... Voor mij wat te langzaam. Dus ik dacht, wat is nou echt snel? En waar uh, kan ik, uh, wat gaat echt snel deze wereld? Dus ben ik voor Google gegaan en online advertising. En ik denk eigenlijk dat er niet veel sneller is dan dat. En waar zoveel ontwikkelingen zijn, elke keer weer. En waar je zo on de moet blijven om te zorgen dat je voorop blijft lopen voor de anderen. Um, na Google zei een Google collega tegen mij van... joh. Waarom gaan we het niet zelf doen? We zagen bij Google heel veel agencies met wie wij samenwerkten. Waarvan we dachten van, doen die het wel echt goed voor de klant? Of doen ze het beter voor zichzelf? En hoe kunnen wij als agency zorgen dat de klant het echt het beste krijgt? En dat we naar resultaten kijken. En dat we niet alleen kijken van, hoe kunnen ze zoveel mogelijk budget uitgeven? Maar hoe kunnen we zorgen dat ze zoveel mogelijk uit het budget halen? Uh, en daar hebben we ook eigenlijk gezien uh, veel kansen van, dus Google uh, en dat met name Search, uh, maar ook valkuilen. En ik wil eigenlijk vanavond um, jullie vertellen over, niet alleen over Google Search, maar ook een klein stukje meer over AdWords. Omdat uh, het allemaal uit één interface te regelen is, wat echt bijzonder is wat je daar allemaal mee kan doen. En wil ik jullie een kleine introductie geven. Maar wat wij eigenlijk denken dat het belangrijkste is van alles... is dat altijd als je aan de slag gaat, dat je hele duidelijke doelstellingen hebt. Dat je heel goed weet waar je mee aan de slag gaat. En dat je dus ook een paar valkuilen. Dus ik moest vandaag gaan bedenken van, goh, waar ga ik het over hebben? Want ik kan hier acht uur lang praten en nou moet ik het in drie kwartier doen. Dus heb ik even hier een paar dingen op een rijtje gezet. En ik begin met online adverteren een beetje in het geheel... ...om te kijken van welke doelstellingen kan je eigenlijk online allemaal uh, uh, voorstellen als strategie hebben... ...en welke kanalen kan je daarvoor inzetten. Uh, tuurlijk ga ik daarin vooral in op SEA, dus het Search Engine verhaal, ook vanuit Google... ...maar niet alleen Google doet het natuurlijk ook de andere zoekmachines. Uh, dan wil ik ook iets meer vertellen over wat je nog meer kan doen... Uh, omdat er eigenlijk met de verschillende doelstellingen met marketing zijn eigenlijk andere kanalen naast CEA qua adverteren ook heel interessant. En ik wil aanstippen hoe het belang van meten resultaten en ook dat je zorgt dat je een passende website hebt. Um, toen dacht ik aan wat is nou een merk dat eigenlijk overal bijna wel goed doet. Ik bedoel uh, branding doen ze top. Ze zorgen voor loyaliteit. Ze zorgen voor vindbaarheid online en offline en conversie. Overal kan je Nike vinden. Je weet als je een shop wil vinden hoe ze te vinden. Je weet hoe ze. Uh, je kan ze in elke winkel. Je weet altijd wel waar je de Nikes te vinden. Zij omarmen ook echt het hele begrip van online en wat je online kan doen. En daarom hier ook oeps, Op de andere kant. Even een paar voordelen van online en hoe je, uh, wat je daarmee kan doen. Het allergrootste voordeel van online is eigenlijk het enorme bereik dat je hebt. Er zijn geen grenzen, er zijn geen deuren. Je bent altijd, kan je online gevonden worden. Niet alleen nationaal, maar je kan de cirkel zo groot maken als je wil. Daarbij is het zo dat online adverteren, eigenlijk kan je beginnen met 5 euro per dag. Of zelfs een euro per dag. En gaan kijken als je het maar zo specifiek mogelijk instelt. Dat jij ook nog eens mensen voor dat bedrag binnenhaalt uh, die zorgt uh, dat het voor jou relevant is. Ben jij heel lokaal, dan kader je dat af, zet je het in een geo en dan zeg je bijvoorbeeld, ik wil alleen uh, Apeldoorn en ga je geen geld verstippen uh, over de grens. Ook is het zo dat resultaten heel erg meetbaar zijn en dat is ook een groot verschil met bijvoorbeeld tv of radio, waarbij je niet kan zeggen direct van ik krijg zoveel verkopen. Maar bij online kan je alles meten doordat je heel goed kan tracken. Dus je kan eigenlijk elke keer zien van goh, diegene heeft op een advertentie geklikt, in welke vorm dan ook, tekstadvertentie, banneradvertentie, videoadvertentie, als binnen 30 dagen of hoe je het ook instelt, kan je tracken, oké, okay, dit is via die campagne gekomen. Ik weet precies hoe en wat en ik weet ook nog eens wat de kosten waren. En daar ga ik later ook op in. En het mooie van online is het formaten. Je kan eigenlijk iedereen online met welk format dan ook uh, bereiken. Tekstadvertentie, wat eigenlijk vaak droog overkomt. Maar ik ga de, jullie laten zien hoe eigenlijk dat het tekstadvertentie niet zo droog is. En wat voor kansen daar liggen. Maar ook banners, natuurlijk, video. En tegenwoordig heb je heel veel formaten die uitklappen. En waar je ook met je muis over gaat. En eigenlijk op iedere manier die jij denkt dat bij een doelgroep past, kan jij een ad. Uh, uitzetten en je doelgroep bereiken. Daarbij is het direct. En daarmee bedoel ik dat er is geen video of geen reclame op tv... zo direct dat je het direct kan kopen als op online. Je klikt op een ad en zit op het product. En bam, je kan kopen. En dat is ook het, alle, het hele grote voordeel en een mega kans van online. Maar ik sta hier dus vooral om over Search Engine te vertellen wat ik al zei. Er zijn verschillende search engines, maar de allergrootste is toch wel Google. Dus ik ga vertellen over het stukje dat gaat over adverteren. En later zal Max aanpakken het stukje dat gaat over het onbetaalde. En er zit een heel groot verschil in. En mensen denken vaak dat ik overal van weet. Maar bij Google is het bijvoorbeeld zo dat dat heel erg gescheiden wordt gehouden. Zodat wij gewoon puur focusten op daar waar het geld verdiend werd. En niet met het logaritme voor seo dus daar ga ik straks ook een stukje zelf bij leren. Maar wat ik ook vooral wil vertellen is dat search komt vaak heel droog over, maar is eigenlijk heel veelzijdig. Niet alleen is het dat je aan je merk kan werken, doordat je kan denken van te linken aan termen die bij je merk passen, te linken aan termen die bijvoorbeeld te maken hebben met oorzaken uh, of gevolgen van iets dat jij verkoopt. En ook dat je het juiste bericht erbij kan vertellen. Daar waar bijvoorbeeld SEO vaak een iets langzamer project is en moeilijker qua metadata om uh, je bericht neer te zetten, kan je met uh, SEA eigenlijk heel snel, heel goed je bericht neerzetten. Daarbij is het natuurlijk zo dat qua conversie, wat ik net al zei, dat je eigenlijk op een search ad klikt en direct op een productpagina zit waar jij je uh, product kan kopen. Wat daar ook belangrijk bij is, is dat er is een hele grote concurrentie op search. Dus je moet dan ook altijd zorgen dat je advertentietekst scherp is. Dat je hem goed gebruikt. Dat je de promoties in kwijt kan. En dat je dus op die manier onderscheidt van de anderen. Ik kom daar nog later ook op terug. Uiteraard is vindbaarheid een belangrijk moment. Maar wat hier ook staat is dat je moet zorgen dat je op alle momenten bereikbaar bent. Dus waar men zoekt op telefoon, wanneer ze in de trein zitten, wanneer men op desktop is... en dat je ook denkt, hey, diegene is op, zoekt op mobiel... dat je een ander bericht geeft dan wanneer iemand op desktop zoekt. Zo kan je ook denken van, hey, diegene is bij mij dicht in de buurt... ik wil hem de winkel inhalen, of hij is verder weg, dan stuur ik hem naar de webshop. En ook daarop kan je elke keer bedenken en heel anders je bericht inrichten... en ook zo weten van, hey, de doelgroep is elke keer anders... Dus geef ik ook elke keer een ander bericht. Dus daarom zeg ik hier ook, zorg dat je shop gevonden wordt. Zowel online als offline. En als degene om de hoek is, dan is het handiger om hem je winkel in te trekken. Dan om degene naar de desktop, naar de webshop te sturen. Hier heb ik een voorbeeldje van branding. Waar niet zo snel aan gedacht wordt. Omdat men vaak denkt aan alleen te denken op merknaam of heel productgerelateerde onderwerpen. Maar wanneer ik zoek op hoofdpijn, dan kan je ook komen met medicijnen voor hoofdpijn. Dus daar waar men heel vaak heel erg klein denkt over search en niet zo snel denkt van goh, ik kan daar ook gevonden worden. Of denkt het is maar super klein, kan je ook gaan denken wie wil mijn product. Waar zoekt men op nog meer wat relevant kan zijn voor mijn product. En dat je daarop doorvarieert om op die manier een heel breed en relevant publiek kan bereiken. En elke keer kan je ook weer kijken hoe smal je het wil maken, ook aan de hand van je budget dat je hebt, uiteraard. Het andere punt dat ik noemde, is dat het heel erg belangrijk is dat je in één klik kom je op de juiste pagina. Nu is het wel zo dat um, je er altijd voor moet zorgen dat je flow naar de website ook klopt. Dus wanneer iemand zoekt op schoenen, dat er een goede advertentie komt, waarin schoenen, schoenendeals onderscheiden van de anderen, en dat je meteen ook op de juiste pagina komt. En daar zit ook vaak een uh, heel groot stukje verantwoordelijkheid voor degene die gaat adverteren. Dat er een website is die, zoek, die goede filters heeft. Dus bijvoorbeeld wanneer ik zoek op leren schoenen... dat ik niet op de algemene schoenenpagina kom... maar dat ik op die pagina kom die alleen maar over leren schoenen gaat... omdat ik anders veel meer moet klikken om daadwerkelijk tot die conversie te komen. Dus ook hier en daarbij is het zo dat het, hoe relevanter jij bent voor het zoekwoord, hoe relevanter je bent qua landingpagina. Zo zal er meer worden doorgeklikt en zo zal Google jou ook zien als meer kwalitatief en relevant naar de zoekterm. Dus gaat uiteindelijk ook je prijs qua kosten naar beneden. Ja, een hele goeie. Conversie betekent eigenlijk een doel op de website. Dus dat kan zijn een verkoop of een contactformulier. Of een uh, offerteaanvraag. Het is eigenlijk het doel waar je naartoe gaat. Dus wanneer, eigenlijk is het ook, het is een goede vraag. Want heel veel websites die um, worden gemaakt. En dan vraag ik ook, wat is het doel van deze website? En dan, ja maar hier staat toch veel informatie. Maar wat wil je dan? Want vaak is er een reden waarom je een website hebt. Dus zorg ook dat er een conversie is. Dat men contact kan opnemen. Dat men een e-mail uh, ...kan sturen en dat kan je dan meten om ook je resultaat, op te, uh, resultaat te meten. En vaak kan je conversies zien als een verkoop, maar er zijn dus heel veel verschillende vormen. En inderdaad goed, als er vragen zijn, dan hoor ik die graag. Wat ik net al zei, wordt search eigenlijk vaak gezien als een saaie, droge advertentie. Zoals je hier heb ik twee kleine voorbeelden genomen... Maar wat je niet ziet is dat er eigenlijk in een advertentie hoeveel je daarin kwijt kan. Dus hier bijvoorbeeld zie je eigenlijk dat er al twee keer wordt aangegeven hoe je kan besparen op, of op, dit, uh, op deze laarzen. Twee keer hier dat er veel volgers zijn waardoor je kan laten zien dat je daar ook mee kan engagen. En. Dus dat je mee kan op Google Plus uh, ook met hen kan connecten. Hier geven veel mogelijkheden om contact te zoeken, bijvoorbeeld door een beladvertentie direct, of daar ook waar het adres staat. Daarbij kan je ook zoeken find a store near you, dus je kan ze naar je, je winkel binnenhalen. En als laatste, erg belangrijk, is dat er in deze advertentie ook USPs, dus Unique Selling Points, wat wil zeggen dingen die onderscheidend zijn voor jullie, erin kan zetten. Zo zijn bijvoorbeeld free ship to store, dus uh, gratis... Uh, levering, snelle levering uh, retour, al dat soort dingen is extra voor een klant om die over te halen om bij jou te kopen gratis verzendkosten maakt dat men voor jou kiest in plaats van dat ze voor een ander kiezen die dat niet hebben dus daar waar je normaal eigenlijk denkt dat een search advertentie saai is en dat je er eigenlijk maar weinig in kan kan je hier al zien dat je echt heel veel erin kwijt kan en dat het dus voor heel veel verschillende doelstellingen ook passend is. Wat ik al zei, is AdWords veel meer dan Search. En AdWords, ik weet niet of iedereen bekend is met AdWords. AdWords is de tool van Google. En het is eigenlijk de interface, dus het systeem van Google... waarmee je advertenties online kan inkopen met veilingwerking. Dus daar waar vroeger heel veel in bulk werd ingekocht... dus je ging naar nu.nl en je zei, mag ik van jullie 5.000 vertoningen kopen? Daar kocht je dan in één keer. Nu heeft Google heeft een veiling waarbij je eigenlijk elke keer dat er een banner ruimte vrijkomt, wordt er geboden om die te vullen. Dus in, um, in Nederland bijvoorbeeld is 98% van het verkeer vindt plaats op websites die aangesloten zijn bij het Google Display Netwerk. Dus zo nu.nl, voetbalinternational, voetbalprimeur. Die geven allemaal de plaatsen die ze niet direct kunnen verkopen. Geven ze aan Google. Zodat Google kan zorgen dat daar advertenties op komen. En op die manier gaat een stukje van de opbrengst naar degene die het verhaal of die de, die de website heeft. En naar Google. En dat is voor het display netwerk en Google search. Daar gaat het natuurlijk om dat je kan inkopen op met zoekwoorden. Als je naar AdWords kijkt, en Analytics eigenlijk een eentje daarnaast, kan je vanuit AdWords heel veel verschillende dingen doen, wat ik net al zei, en heel veel verschillende formats, dus verschillende advertentievormen. Op Google Search kan je dus met tekstadvertenties werken. Display kan je met banners werken, maar ook tekstadvertenties die op websites komen. En Google Shopping, wie van jullie kent dat? Wat Google nu doet, is dat ze proberen de... Search, dus google.nl kan je algemeen gaan zoeken op alles. Maar ze proberen daar, uh, zoals ze dat noemen, verticals in te maken. En dat is eigenlijk dat als jij op reizen wil zoeken, vluchten, is er nu een aparte voor vluchten. Als je op producten alleen wil zoeken, kan je gewoon google.nl slash shopping zoeken. Wil je bijvoorbeeld hotels zoeken, zo maken ze eigenlijk dat er weer subcategorieën onder search komen. Dus wanneer je echt alleen op zoek bent naar een product en niet wilt weten van hoe gebruik ik dit product of wat dan ook, dan kan je naar Google Shopping gaan en daar kan je ook je producten aanbieden. En hoe het daarbij gaat is dat um, deze worden vanuit je website, kunnen die worden opgenomen, eigenlijk automatisch uit de website worden getrokken en in één keer bij Google Shopping worden aangeboden. Dus wanneer je dan gaat zoeken op een product, krijg je meteen productfoto's. En YouTube, wat ik zei, is ook een van de grote Google-producten. Het is nog steeds een, niet dat Google er winst op maakt, maar wij gebruiken het wel ook heel veel om de doelgroep te bereiken. Met name ook een jongere doelgroep, die natuurlijk veel op YouTube zit. En hier kan je dan werken met inzet van bijvoorbeeld pre-rolls, die vaak mensen irritant vinden, de filmpjes voor... Uh, voor andere filmpjes en ook wanneer je zoekt op YouTube kan je daar met advertenties komen. En als laatste analytics is natuurlijk wie gebruikt er van jullie analytics. Want dat is de gratis tool van Google om je website en al je data uh, door te kammen en te kijken wie komt er op mijn website. Hoe oud is het publiek, wat zijn hun interesses, hoe lang blijven ze. En het analytics is heel erg belangrijk, omdat je daar ook kan meten de kwaliteit van het verkeer dat op je website komt. Waar ik ook nog op inzag. De reden waarom ik de slide ook even liet zien met alle Google producten, is dat waar ik eerder aangaf de doelstellingen die je kan hebben met search, is het eigenlijk ook zo dat je online heel erg op de doelstelling die je hebt, dat je daarbij het gepaste kanaal op kan zoeken. Dus wanneer je bijvoorbeeld denkt aan, ik wil mijn merk bekendmaken, ik wil mensen bekendmaken met mijn product, dan is het ook zo dat het kan zijn dat er natuurlijk niet gezocht nog wordt naar dat product. Dat het nieuw is, dus dat het nog eigenlijk uh, qua zoekvolumes zal er niet zoveel daar te vinden zijn. Dus kan je ook denken, ik wil dan gebruik maken van banners of YouTube, om daar op die manier mijn merk onder de aandacht te brengen. Ook bij conversie is het wel zo dat search uh, een van de allerbelangrijkste kanalen is. Juist ook omdat Google Search dat is waar mensen zoeken. Dus mensen laten al heel erg duidelijk hun behoefte zien. In plaats van dat bij banners men eigenlijk niet aan het zoeken is. Dus het is nog een veel langere weg naar de conversie is. Dus dan maak je ze eerst bekend en later gaan ze zoeken en dan komen ze terug om bij je te kopen. Voor vindbaarheid is ook mobile search en Google Shopping het allerbelangrijkst... ...om te zorgen dat je daar waar men op je zoekt natuurlijk gezocht te worden. Dus zo kan je ook op deze manier kijken van hoe wil ik, welke mix is bij mij belangrijk... ...om te zorgen dat ik mijn dienst A onder de, onder de aandacht krijg... ...maar B om te zorgen dat de juiste mensen ook daadwerkelijk bij me kopen... ...of met mij contact zoeken. Dus altijd als wij met klanten kijken gaan wij na van wat past bij jullie... En welke mix aan kanalen gaan we bij jullie inzetten. Een hele belangrijke die ik ook eventjes wil benoemen is remarketing. Zijn jullie bekend met remarketing? Ja? Het hele irritante achterna blijven zitten van klanten die al ooit op de website zijn geweest. Wat wij merken, wat je hier kan zien. Iemand komt op je website. Je krijgt, accepteer je cookies. Ja, ik accepteer cookies. En vervolgens kom je in een... Op een lijst te staan, waardoor ze je, wanneer je daarna op een andere website bent, weer achterna kan zitten met een advertentie over die website. Wat wij zien, is dat remarketing um, wordt nu echt bijna door altijd ingezet. En remarketing is ook een van de vormen die ook zorgt voor conversie, dus voor een koop, voor een contact. Omdat um, wat je vaak ziet, is dat men koopt die direct. Dus het duurt een paar dagen voordat iemand in contact komt met je website... en pas later gaan ze aankopen. Om diegene te blijven herinneren om het, om het product te komen kopen... of een dienst af te nemen, kan je ze daarom achterna zitten met remarketing... om dan te zorgen dat je ze later toch nog binnen kan halen. Je kan hier op heel veel verschillende manieren mee aan de slag. En zo kan je ook zeggen, ik wil die van 14 dagen bewaren... of van een half jaar geleden. Of ik wil mensen die een half jaar geleden gekocht hebben... En die ga ik nu weer achteraan. Dus het is niet, ook bij remarketing, niet dat iedereen maar op één lijst komt en allemaal achteraan. Maar dat er ook weer heel veel verschillende strategieën zijn om met remarketing aan de slag te gaan. En interessant hierbij is ook dat je niet alleen kan remarketen van wat er bij je op je website komt. Maar bijvoorbeeld mocht je een um, evenementenorganisator zijn. En je hebt een YouTube kanaal. Dan kan je ook vanuit YouTube... Heel specifiek kijken van degene die die video hebben bekeken. Die, die wil ik nog eens ook bereiken elders. Of degene die op het kanaal zijn gekomen, die kan ik ook bereiken. Dus zo moet je ook onthouden dat overal veel data van jullie wordt uh, verzameld. Om uh, tactisch daarmee om te kunnen gaan. Uh, een heel belangrijk punt is het meten, wat ik eerder al noemde. Want wat we eigenlijk vaak zien, en dat best wel schok. Uh, vaak is dat er heel veel bedrijven eigenlijk aan de slag gaan zonder dat er gemeten wordt. Dus er wordt gewoon weer geld ingezet en best wel flink... zonder dat er eigenlijk wordt gekeken, komt hier resultaat uit? Dus er wordt geschoten met hagel om maar gewoon te kijken van... Uh, wat komt er binnen en maar aannemen dat dat van je campagnes is. Dus zeggen wij, je moet altijd meten wat er gebeurt op je website... En dit is eigenlijk het voorbeeld wat ik eerder al moet laten zien. Hier heb ik een aantal voorbeelden van conversies. Dus wanneer je een website hebt, ga heel goed na of de, de, het verkeer dat binnenkomt daadwerkelijk kwaliteitsverkeer is. Dat kan je natuurlijk doen door te zien van er komen verkopen binnen. Maar ook kan je zien mensen uh, melden zich aan voor nieuwsbrieven. Mensen blijven lang op de website. Mensen bekijken veel pagina's. En natuurlijk door contactformulier in te vullen of offertes aan te vragen. Maar zorg altijd dat je het meet, want voordat je het weet ben je heel lang bezig en neem je aan dat er uh, verkopen komen via de campagnes en blijkt het uiteindelijk dat het helemaal niet via de campagnes komt. En hier hebben we ook heel veel fouten gezien en dit is het allerbelangrijkste ook omdat er met online heel veel geld kan omgaan. Dus zorg altijd dat je meet. En daarom heb ik ook een een rekenvoorbeeld hierin gedaan dus om een idee te geven van wat kan het eigenlijk kosten en wat kost bijvoorbeeld een verkoop online en aan de hand hiervan kan je dan ook gaan bedenken is het voor mij oké okay om online te gaan adverteren dus om bijvoorbeeld over na te denken kan je denken van wat zijn de kosten per klik en hoeveel klikken heb ik nodig om één conversie te hebben en wat zijn dan uiteindelijke kosten per conversie Hierbij kan je ook, moet je nadenken dat kosten per klik variëren per product en per industrie. Dus bijvoorbeeld kan uh, de kosten van domeinregistratie, dus wanneer je domeinnaam gaat zoeken, die kosten wel 12 euro per klik. Als je dan uh, veel kliks nodig hebt voor één aankoop, dan moet je maar bedenken hoe duur het is en of je dat wel aan kan. Om dit even uit te leggen, conversieratio is het aantal klikken dat nodig zijn op je website om tot één conversie te komen. Dus dat kan zijn dat je voor een verkoop bijvoorbeeld wel 50 klikken nodig hebt om één verkoop te realiseren, dus dan is je converseratio 2%. Dus om het hier nog iets te illustreren, heb ik al een voorbeeld genomen. Wanneer een klik 50 cent kost en je converseratio 20% is, betekent het dat 50%. Klikken nodig zijn om één verkoop te realiseren. Dat betekent dat je alleen al aan online 25 euro kwijt bent. Dit is super belangrijk om altijd mee te nemen, omdat je dan moet bedenken, heb ik zo'n marge om daarmee aan de slag te gaan? Ja, dat is een goede. Je komt erachter dat je 50 klikken nodig hebt door bijvoorbeeld Google Analytics te gebruiken. En door in de data van je website te gaan. Dus daarom is het ook heel erg belangrijk dat wanneer je... Nee, Google Analytics is een gratis uh, tool van Google en dat is iets wat losstaat van AdWords. Dus je kan altijd je data uh, bekijken en daarover uh, daar heel veel uit halen. En het is ook altijd verstandig om voordat je gaat adverteren, eerst te zorgen dat je data opbouwt en dat je weet wat dit is. Dus niet dat je gewoon padsboom gaat beginnen zonder dat je enig verkeer ooit op je website hebt gehad, maar dat je een idee hebt van wat het verkeer doet op je website en hoeveel klikken nodig zijn om tot één bijvoorbeeld aankoop te komen. Maar een conversie kan ook een contactformulier zijn. En als jij dan weet dat er tien contactformulieren nodig zijn om één dienst of product te verkopen, dat kan ook. Maar dan moet je hier dus ook nog achter zitten: 50 cent keer 50 keer 10 dat nodig is om tot een uiteindelijke verkoop te komen. Dus het is altijd, voordat je aan de slag gaat, heel erg belangrijk om deze rekensom te maken en om te kijken, is het voor mij rendabel om dit te doen? Dan is het ook nog zo dat het conversieratio ook nog verschillend vaak is per formaat dat je inzet. Dus wanneer je met zoeken gaat adverteren, is het hoger dan wanneer je met uh, YouTube of met banners of video gaat adverteren. Dus daar moet je dan ook nog rekening in houden dat dit nog hoger wordt. Wanneer je bijvoorbeeld niet op search, maar met banners en video aan de slag gaat. Wanneer je bijvoorbeeld aan de slag gaat met display of met uh, veelal met de meer branding soort van adverteren. Daardoor krijg je ook meer zoekvolume. Die niet per se op een betaalde advertentie klikken, maar op een onbetaalde. Dus uiteindelijk, daarin zie je ook al wel dat er vaak op andere, via andere kanten. Conversies binnenkomen die natuurlijk niet worden toegekend aan het adverteerstuk. Maar als je het gemiddeld gaat nemen, daarom moet je ook nooit uitgaan van één aankoop. Maar zorg bijvoorbeeld ook totdat je zegt, dit is mijn converseratio, dat dat gebaseerd is op minstens duizend bezoekers. En dat je niet vanuit één aankoop denkt, dit is kennend voor alles. Dus ook bijvoorbeeld wanneer je echt aan de slag gaat, ga je echt pas vanaf 50 aankopen, kan je gaan zeggen: Oké, okay, hier zit een trend in. En niet meteen vanaf de eerste aankoop. Um, wat belangrijk is hier, is dat kwaliteit van het verkeer is natuurlijk iets waar wij als online agency bij helpen. Om te proberen dat je zo goed mogelijk verkeer binnenkrijgt tegen zo laag mogelijke kosten. Maar om te zorgen dat je 2% beter wordt. Daarvan ligt ook een heel groot stuk bij degene die adverteert. Daarom is het dus heel erg belangrijk om te zorgen dat de website waar het verkeer naartoe gaat. Dat die ook heel erg goed in elkaar zit. Dat heeft verschillende uh, elementen. Je moet zorgen dat het technisch goed is. Dus snel. Een heel belangrijk ding is dat het vaak langzaam is. Wanneer jij meer dan zes seconden moet wachten nadat je op een banner klikt, haak je af. Maar dat betekent dus ook dat bijvoorbeeld 80% van het verkeer waar jij voor betaalt niet eens langer dan één seconde op je website blijft, omdat je website te langzaam is. Idiot proof, um, dat is eigenlijk de allerbelangrijkste die er dus staat. Want wat is je bedoeling vaak is met adverteren, is dat je een nieuw publiek bereikt. De mensen die je al kennen, die wil je liever niet uh, met advertenties bereiken, maar je wil nieuwe mensen binnenhalen. Maar nieuwe mensen hebben meer informatie nodig dan de mensen die je al kennen. Die moeten op een website komen en precies weten wat daar te doen. Niet zelf hoeven nadenken. Die website moet kant-en-klaar zijn. De enige knop die ze op moeten drukken, is die knop die jullie willen dat ze op drukken. En niet die zij denken waar ze op moeten drukken. Dus zorg altijd dat als jij met adverteren aan de slag gaat, dat de website... dat er niets anders op kan gebeuren... dan dat wat jullie voor ogen hebben... met het geld dat jullie investeren in het adverteren. Een ook belangrijk ding is het aanbod. Want wanneer je denkt dat jij vijf producten hebt... en een concurrent honderd... dan is het logisch voor iemand om voor gemak halver... om maar naar die winkel te gaan waar honderd producten zijn. Ook dat zijn dingen om mee te nemen en om te denken... is mijn shop is die eigenlijk wel... Uh, kwalitatief goed om advertenties uh, voor te betalen, om het verkeer aan te jagen. Dan goede prijzen. En er is nog een hele rits, maar dit zijn voor mij de belangrijkste. Goede prijzen is ook heel erg belangrijk, want wat natuurlijk is, is dat online ben je in één seconde van de ene shop in de andere. En ga je vergelijken en kan je zo kijken wat doet Van Haren, wat doet Schuurmanschoenen en ben je weer terug. Zorg daarom ook altijd dat je prijzen kloppen, maar zorg ook dat je competitief bent. Niet alleen met prijs uh, op het product, maar ook verzendkosten, servicekosten, al dat soort dingen. Vooral de gierige Nederlander die vergelijkt en vergelijkt en vergelijkt. En ze zien het in één seconde dat ze ergens anders het goedkoper kunnen krijgen. Wat ik ook al aankaart uh, de, in de advertenties is ook heel erg belangrijk op de website. Zorg altijd dat men weet waarom bij jou te kopen. Herhaal, herhaal, herhaal, herhaal. Zeg, hier is het gratis, hier is retour. Mensen willen zeker zijn en niet hoeven zoeken of ze moeten retourneren, Niet hoeven zoeken hoe lang eh, het duurt voordat het geleverd wordt. Het moet heel duidelijk zichtbaar zijn, daar waar men landt. En als laatste heb ik hier betrouwbaarheid genoemd. En dat zit hem zowel in het stukje van betalen, dus wanneer er betaald wordt op de website... Zorg dat men durft te betalen op je website, maar ook zorg dat je bijvoorbeeld keurmerken hebt, thuiswinkel, et cetera, waardoor uh, de, degene die op je website komt en bij jou gaat kopen, weet dat ze bij een betrouwbare partij kopen. Dus hier, het stukje wat ik hier eerder liet zien, deze 2% is niet, ligt veelal bij degene van de website, en met de punten die ik net noemde kan je ervoor zorgen dat die 2% beter wordt, maar we zien eigenlijk dat er vaak het gemiddelde ligt op 3%. Dus moet je je voorstellen dat 33 klikken vaak nodig zijn om tot één aankoop te komen. Nu is 50 cent niet eens duur. Dus kan je maar voorstellen wat het kost om online te adverteren. Wat vaak een grappige uh, realisatie is, is dat online de online shop, als je kijkt, ik nam net al het voorbeeld Schuurman Schoenen, is een van onze klanten. Die hebben 44 winkels in het noord en het oosten van het land. Maar geen enkele winkel heeft zoveel verkeer als de webshop. Het is niet alleen het meeste verkeer, het meeste bezoek. Het is 24-7 open. Het hele assortiment staat er. Je kan internationaal makkelijk over de grens. En het is een mega groot aandeel van de omzet. En dat zie je eigenlijk heel vaak wanneer je kijkt naar grotere bedrijven die ook losse winkels hebben. Dat de webshop eigenlijk de grootste winkel is. Maar wordt niet vaak behandeld als de grootste winkel. En dat is een van de punten die wij ook altijd aankaarten. Waarom zitten er in elke winkel, vijf man, vijf mensen werken in de winkel, wordt marketing gedaan. En voor de webshop wordt er weinig gedaan. Dus ons punt is ook altijd om te zeggen, behandel je webshop ook als die belangrijkste winkel. En zorg dat er superveel aandacht gaat naar hoe die eruit ziet, dat die functioneert. En dat daar de prijzen goed staan en dat er goede marketing gedaan wordt om ook te zorgen dat die shop gezien wordt. Omdat je ook vaak ziet dat webshops bestaan, maar die gewoon niet weg niet gevonden worden. En heel veel betaald is om een webshop te maken, maar vervolgens niet om daar ook bezoekers in te trekken. Wat ik al zei, ook aan het begin, het online speelveld is eindeloos. Ik heb maar een fractie verteld en ben alleen maar gebleven bij de Google producten. Naast Google heb je uiteraard Facebook, waar je kan adverteren, LinkedIn, noem maar op. Je hebt ook nog alle andere, uh, veel grotere netwerken buiten Google. Kijk ernaar, maar zorg altijd dat je echt iets zoekt dat bij jou specifiek past. Ook wanneer je aan de slag gaat met AdWords. Veel bedrijven denken altijd dat het op één manier gaat voor alle bedrijven, terwijl het juist superspecifiek is per bedrijf, ook omdat het moet aansluiten op jouw website... En jouw website is weer specifiek en individueel opgezet. Kies goed daarom welke tool bij je past. Denk erover na wat je wil bereiken. Wil je je naam neerzetten of wil je echt voor conversie gaan? Kies daarbij welk kanaal nou het beste past en ook welk formaat. Meet alles dat te meten is. Je kan elke knop op je website meten. Alles wat je maar wil meten is te meten. En doe dat ook, want voordat je het weet... Bijvoorbeeld wat ik net noemde, waar je, wat je ook altijd moet bekijken, is hoe hoog je bounce is. Dus hoeveel bezoekers komen op je website die zonder enige interactie weggaan. Als dat aantal hoog is, kijk uit met adverteren, omdat je gewoon weg, uh, marketingbudget weggooit. En zorg dat je shop in orde is. Dus uh, weet dat het belangrijk is en weet dat het de grootste shop kan zijn, maar ga voorbereid aan de slag. Uh, doe ik weer. Dat was het. Als er vragen zijn. Ja, ja. <laughs> Tot zover de presentatie van Sabine Roeks van Heine Seek. Als je de podcast en dit soort content als de presentatie van Sabine Roeks leuk vindt, volg me dan, dan via de verschillende kanalen. Je kunt me vrijwel overal vinden.